Diplomaten beschreven de gesprekken als de zwaarste maatregel voordat er sancties komen. De amnestiewet heeft al tot veel internationale kritiek geleid. Zo is de wet veroordeeld door onder meer de VN Mensenrechtencommissie, Human Rights Watch en Amnesty International. Minister Spies wil dat gemeenten alsnog de lonen van gemeenteambtenaren bevriezen. In een principeakkoord voor een nieuwe CAO staat dat de ambtenaren er 2% bij krijgen. Maar Spies vindt dat een verkeerd signaal in een tijd van bezuinigingen. Vereniging van Nederlandse Gemeenten praat er volgende week over. Het tijdschrift Volk gaat te jonge en te dunne fotomodellen weren. Dat hebben de 19 hoofdredacteuren van het wereldwijd uitgegeven blad afgesproken... in een gezondheidspact. Modellen moeten voortaan 16 jaar of ouder zijn om in Volk te verschijnen. En ook als wordt vermoed dat ze een eetstoornis hebben... worden de modellen niet ingezet. De uitgever Candy Naast geeft behalve Volk ook modetijdschriften als Glamour en Vanity fair uit. Maar voor die tijdschriften geldt het gezondheidspact niet.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 Een hele goede nacht en welkom bij Nachtzuster, het programma dat door jou gemaakt wordt. Ja, ik weet nog helemaal niet waar het over gaat de komende vier uur. Want de bedoeling is dat jij gaat bellen met vragen waar je mee rondloopt. Het kan een vraag zijn die al weken, maanden, jaren door je hoofd spookt kan een vraag zijn die vandaag in je is opgekomen... maar waar je zo 1, 2, 3 het antwoord niet op hebt kunnen vinden. Al die vragen zijn van harte welkom via 0800 1121 0800 1121. Even mailen mag ook hoor. Dat kan via nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Twitteren kan via Apenstaatje nachtzuster. En er is een site bij dit programma, nachtzuster.net. En via die site kun je ook chatten. Dus uh, die chat vind je op Nachtzuster. Zuster.net ergens links. Dan uh, klik je de chat aan, vul je, je naam in, kun je meepraten. En wat later in dit programma kun je op die site ook alle vragen nog even nalezen. Dus kun je daar terugvinden op uh, welk gebied jij misschien expert bent. En even wil bellen naar 0800-1121.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 Nachtzuster Wat moet ik zonder jou beginnen Nachtzuster Brand van binnen Nachtzuster Doe iets aan Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtzuster al ik de morgen Nachtzuster Doe iets aan Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht zuster, doe iets aan Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, ik de morgen? Nacht zuster, doe iets aan de pijn. Wat waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik doe iets aan Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik doe iets aan mij. Oh. Nachtzuster, oh. Nachtzuster, hey, wow. Nachtzuster, ik oh. doe iets aan mij. Nacht te. Nacht Nachtjes. Nacht Nachtjes. Nachtjes. Doe maar, dat is een leuk bandje. En het liedje heet Nachtzuster. Heel toepasselijk. 0800-1121, zeg ik gewoon nog maar eens een keer. David, goeienacht. Hi. Hi. Ja, de vraag had ik gesteld aan die meneer aan de telefoon. Dus, uh, oh, doorge maar het is misschien handig als wij het ook weten. Wat is je vraag, David? Ja, Oké, okay, de vraag is dit... Uh, uh, in Amerikaanse dure producties, films, series... en zelfs in Nederlands, maar ja, Nederlands, daar verwacht ik het ook wel... zie je de foto's op uh, kastjes staan in, uh, ja, van de familie of van een dochter... toen ze jong waren, oud waren. En al die foto's zijn gemanipuleerd. En dan zijn ze in een schooluniform gestopt of in een militair pakje... of met een andere vrouw en kinderen. Ja. En, je, en je ziet nooit, nooit, een keer een foto waarvan je denkt... nou, dat, dat lijkt net echt. Het is altijd heel duidelijk uitgeknipt met een nagelschaartje... En gemanipuleerd. Zo slecht dat je denkt, hoe kan ik door zo'n dure productie daar niet aan denkt dat ze dat perfect doen. <laughs> de, de, de belichting is slecht. Je ziet dat het hoofd is voor ingefritst en de achtergrond is dan is echt armoe. En dat vind ik dat, dat vraag ik me echt af. Maar David, jij bent fotograaf. Ja, Ik ben een uh, uh, uh, uh, schilder. Ik, ik schilder. En maak ook foto's hoor. Maar... Ja, ja, ja. Want, want dit, is, dit is volgens mij typisch zoiets... dat als je vroeger al naar Medisch Centrum West keek... dat de alle verpleegsters en uh, artsen en chirurgen... die stonden met hun hoofd tegen de muur te bonken... want die dachten, nee, zo gaat het toch niet echt in het ziekenhuis. Nee, maar dat, dat, ik ben een nierenneuken dat geef ik toe. Maar <tot> <bracht> dat kan echt een debiel kan het zien dat het gewoon niet klopt. Dat het gewoon echt, uh, ja, het spijt me... Ik kijk bijna nooit tv en ik heb een hekel aan slechte, uh, ja, slechte tv-series of films, dus ik kijk eigenlijk nooit tv. Ja. Maar ja, zelfs een goede films waar ik dan een, ja waar ik toch wel van indruk ben, dan zie ik een foto en denk ik, shit, wat is slecht, wat slecht! Oh, wat erg! <laughs> <Dat>, uh, <laughs> George Clooney is eens, uh, als als puber is hij dan ook al 45. Dat is nog dan... Maar ik denk dan altijd hebben ze dan, want dan soms dan uh, uh, uh, moeten ze inderdaad een, een foto hebben van een acteur van dat hij jong was en dan denk ik denk ik eigenlijk altijd zouden ze nou echt uit het fotoboek van die acteur? Nou, misschien. Nou, ik denk dat dus nooit. Ik denk misschien eens in de tien keer denk. Ik, nou, dit is misschien wel echt de oude foto van die acteur toen. Maar zelfs dan plant die foto met alle Photoshop die je hebt en alle manipula manipulatie die er bestaat. Is het toch arm dat je dat niet perfect regelt? Dat je het gewoon zelfs als kritische kijker weer intuint. Want ik ben kritisch, oké, okay, maar dan zoals, Ja, zelfs mijn vriendin is er ermee eens en iedereen die ik erop die wijs zegt: Ja, inderdaad, je ziet meteen dat het gewoon met een soort. met, met de mond is uitgeknipt en dan ingeplakt van karton. Het, het, het is verschrikkelijk. Meestal, hè, heel soms is het goed. Dus dat is eigenlijk mijn afvraag: hoe kan dat nou? En als er iemand is uit de filmwereld of de tv-wereld die, uh, die dat erkent, van ja, we zijn er vaak te laat bij, dan zou ik. Even... <laughs> dat, dat ze al op de set zijn en dat ze er dan achter komen. Oh, ja, er moet nog ja. een foto op het nachtkastje. Ja, dat ze dan, dan even een stagiaire voor vijftientjes iets van elkaar uitpretsen. Vind ik nog veel voor een stagiair trouwens. Oké, okay, nou sorry, sorry. Ja. Dat Nou ja, nee, maar voor een dan kun je leuk bijverdienen volgens mij... als het zo slecht is als jij zegt. Even wat photoshoppen. Nee, het is me nog nooit opgevallen. Nee, maar ik... Dat uh, nou, dan, dat vind ik jammer zeg ik. Dacht nou, niet, ik ook. Ik dacht dat het een algemeen probleem was. Ik dacht iedereen ziet dat en ik zeg het voor het eerst. Nou ja, blijkbaar niet. Nee, ja, ik dacht dat ik zo oog voor detail had. Maar nee hoor. Nee, echt is... niet. Let maar eens op, dan, dan irriteer je er zelfs aan. Dan denk je, ik... vanaf, nu, vanaf nu zie je elke foto... Nou ja, laat maar zitten. Nee, je hebt uh, in wat... ieder geval wel voor ons allemaal... heb je nu voorgoed de foto's in films- en televisieseries verpest. Ja, die 500.000 Nederlanders. Nou we ja, zijn ja. helemaal uit het verhaal nu. Omdat we naar die foto's zitten. We, dan zi zitten we naar een film te kijken. denken we, hoe heette toch die man die bij nachtzuster die vraag stelde... over dat uh, die foto's nooit David goed... Fijsma. David Fijsma. Kijk, en daarmee is je naam voor, voor heel lang in onze hersenen gebrand. Dank, dankjewel voor je vraag. Ik ben benieuwd of er iemand op gaat bellen. Maar ik wil antwoorden, diefst. dus Dat is dus geen grapje. Nee, ja, dat mag ik toch hopen, zeg. We zitten er al twaalf minuten over. Nee. Oké, okay. dankjewel David. <laughs> Doeg. 0800 1121. Niels. Goedendag, Niels, heelemiddag. Hallo Niels. Hi, ik heb een, een, een digitale vraag waar ik al een tijd mee uh, rondloop... en ik heb van niemand het antwoord kunnen krijgen. Dus ik wil het maar eens via jou proberen dan. Kijk, dan voel ik me zo nuttig. Ja. Ja, ehm... Um... Even een korte inleiding. Ik weet, het is ook algemeen bekend, denk ik, in ieder geval bij mij, dat als je bijvoorbeeld uh, apparaat, technologische apparaten zelf gebruikt met een eigen geheugen, bijvoorbeeld je computer of je, of je tablet of je mobiele telefoon, mm -hmm. dan kun je dus, uh, als het om je computer gaat, kun je bestanden verwijderen en in je telefoon kun je bijvoorbeeld je oproepgeheugen verwijderen of je sms-geheugen. Mm -hmm. Gewoon de dingen niet bewaren, maar verwijderen. Ja. Maar um, technologen, bijvoorbeeld de politie, ja. Die heeft, er is gewoon technologie, standaard technologie die dat altijd weer kan terughalen. Dat gebruiken ja. ze bijvoorbeeld bij kinderporno-gebruikers uh, ja. bij criminelen, waarbij ze de, de telefoonnummers willen opzoeken. Alles wat je op dat soort apparaten verwijdert, is terug te vinden. Ja. Nou, is mijn vraag: um, als het gaat om, uh, om dingen die je, uh, zeg maar, wat dan tegenwoordig de cloud heet of web-based. Ik noem maar bijvoorbeeld: uh, ik heb zelf een Gmail-account en een Hotmail-account. Daar hangt het geheugen dus niet meer, dat heb je niet zelf in huis... maar dat staat op een server, ergens bij een... nou in dit geval bij Hotmail of Gmail. Ja. Als, ik daar een, als ik mijn e-mail geheugen, bijvoorbeeld op Hotmail... als ik daar e-mails uh, definitief verwijder, uit de prullenbak... definitief verwijder, is het dan, dan is mijn vraag, waar blijft dat dan? Is het dan ook zo dat er altijd ergens een restant wel... ergens, uh, ja. ergens op, die, op die internet, of is het dan echt definitief... Uh, echt vernietigd als een soort versnipperaar of zo. Nou, wat een goede vraag. En dan daar gekoppeld, als, dat, als, ik, als, het, als mijn gemoede. dat er dan ook altijd ergens wel een schaduw van die verwijderde e-mails bewaard blijft. Ja. dan is mijn vraag. Uh, ja, hoe kan het dat het fysieke geheugen van alle servers op de wereld groot genoeg is. omdat altijd tot in alle eeuwigheid alles wat verwijderd wordt. maar te blijven bewaren? Ja. Nou, dat, ik vind het een hele goede vraag. Nou, mooi. Ja, het is wel eens een beetje... het heeft er wel eens aan geraakt in dit programma, dit onderwerp. Nee? Um, en, en dan, toen, ik kan me heel goed herinneren dat uh, iemand tegen mij zei... maar er zijn echt parken, hoe noemen ze dat? Parken vol met uh, uh, servers waar dingen op bewaard blijven. Ik herinner me dat. Ik heb dat gehoord toen, tijdens die uitzending. Ja, ja. dus, dus dat, dat blijkbaar. Maar ik denk dat ook op een gegeven moment... Kijk je van bovenaf op de aarde en zie je alleen nog maar yeah. uh, computeropslagruimte. En het yeah. lijkt wat mij. Waar, daar zit ik soms wel eens over na te denken. Want mijn moeder, die wordt 75 dit jaar. Mm. En die he, doet verschrikkelijk veel op de computer. Mm. En dat leuk, ze, leuk wel. Leuk wel voor nou je, dat ja, leuk. en het is verschrikkelijk stoer, vind ik het ook altijd. Alleen, het, ik ben dus denk ik dan de eerste generatie die ja. als je. Als je ouders overlijden, ook nog ja. dus niet alleen maar fysieke rotzooi op, uh, spulletjes op moet ruimen, ja. maar ook een hele computer moet gaan kijken Zeker. op nou, foto's, documenten, uh, uh, mailtjes. Dan moet, hopen, dan moet je maar hopen dat je de wachtwoorden hebt. Hè. Ook nog eens een keer, dat is goed dat je dat zegt, dat ga ik eens een keer vragen. Maar met mij gaat het er eigenlijk om kijk want je op al die, zeg maar, als je, laten we het even als voorbeeld Hotmail nemen. Ja. Nou goed, het gebruiken, nou misschien miljarden lijkt me te veel, maar hon, honderden miljoenen mensen hebben zo'n account en die hebben, veel mensen bewaren hun e-mails gewoon op, op, op Hotmail. Ja. Nou die, die staan dan op die servers, maar dan, m, m, mijn vervolgvraag is dan, als je dan zo'n e-mail definitief verwijdert uit Hotmail, ja. Ja, waar, blijf, waar blijft dat dan? Is het, zijn al die nulletjes en eentjes dan echt in het niets opgelost? Of blijft daar net als op fysieke geheugens op je computer blijft er toch altijd ergens een schaduw van hangen? Ergens? Ja, ja, ja, ja. Nee, ja, hartstikke goed. interesseert want vroeger was het zo: kijk, ik ben, ik ben 45, dus ik heb ook nog. ja, Dat geldt denk ik voor jou ook, als ik zo fijn mag zijn. Dat je ook nog de tijd hebt meegemaakt voor, de, voor het algemene digitale tijdperk. Nog net, ja. Ja. Dat je gewoon papier en dat versnipperde je, dat gooide je weg en ja. dan wist je, dat, dat vergaat op de vuilnisbeld en het is weg. Maar de ja. tijden zijn, dat is, dat is gewoon helemaal veranderd eigenlijk. Maar het is, het is niet zo dat je net alle genante foto's van jezelf van de internet hebt verwijderd en even wilt checken of ze ook allemaal weg zijn. Nee, nee ik, ik doe niet als genante foto's. Oh, nee, okay. dat er voor. Nee, het uh, interesseert mij, ik ben gewoon geïntrigeerd door, door, door zeg maar het. Uh, ja. Over, over, over, over een miljoen, nou laten we zeggen over 200 jaar dan is het internet 200 jaar oud en dan ja al die informatie. Ik heb wel laatst gehoord dat er per dag nu meer informatie op internet wordt gezet dan in de in de in, in alle, zeg maar in, in de geschiedenis tot nu toe. Ja. En ik kan het getal niet. Ik weet niet van een of andere term van uh, terabyte of zo. Ja. Maar nu, nu per dag wordt er meer, wordt er meer bytes toegevoegd in, op internet dan in de hele geschiedenis tot aan het digitale tijdperk. Nou, dat vind ik intrigerend. Ja, ja, en, en, ja, ik, ben ook, ik ben ook gefascineerd door het thema van uh, ja, met het verstrijken van de tijd, uh, dat dingen ook uh, vernietigd worden of vergaan. Ja. Maar dat geldt voor het internet misschien niet meer. Dat vraag ik me dus af. Nou ja, ik, ik maak me meer zorgen dat we straks niks meer kunnen vinden. Je niks meer kunnen vinden. Nou ja, je, je, als je straks. Ik roep maar wat, weet je. We hebben in het over honderd jaar bestaat het worteltjes, bestaan dan niet meer. Niet meer, want die zijn dan. Nee. Uh, op een of andere manier... Uh, nou, nou, nou, ik geef maar even een voorbeeld. Stel, worteltjes Uit. bestaan niet meer. Ja, ze zijn uitgestorven. De wortel ja. is uitgestorven. Ja, en dan, ja. ga je, dan ga je dus opzoeken op internet... want dan heb je er wel eens vaak van gehoord. ga je opzoeken op internet wat een wortel was. Ja, ja. En dan lees je op de ene lees je dat het een, een katachtige was. Op de andere site lees je dat het een groene plant was. En op de derde zijde lees je dat het een, een oranje ja. groentesoort was. Maar welk... Maar daar raak je aan een thema, tenminste, ik denk, uh, misschien, uh, misschien uh, lijkt dat op wat mij dan ook wel eens opvalt. Uh, tegenwoordig zeggen ze wel van mensen zijn heel erg, bijvoorbeeld mensen die bij de arts binnenlopen, uh, medici die zeggen dat ook, mensen zijn heel mondig omdat ze van alles op internet uh, opzoeken. Dr. Google noem je dat, ja. Maar wat mij opvalt bijvoorbeeld, als je... Nou, ik gebruik bijvoorbeeld paroxetine, Dat is een antidepressiefum. Daar heb ik ook heel veel baat bij. Maar dat heb ik dat, Toen in de loop van de tijd ben ik dan wel zo dat ik daar gewoon eens wat meer over wil weten, zeg maar. Ja. Wat me dan opvalt, dat er zijn. Het gaat het gaat over willekeurig welk onderwerp. Internet staat vol met allerlei mensen die hun subjectieve ervaringen opschrijven. Ja. Maar daar giet je eigenlijk heel weinig mee op, want de ene zegt dit en de ander zegt ja, dat. Ja, nou precies. Dat lopen, is precies wat ik bedoel. Ja. Mensen lopen leeg met allerlei onevenwichtige... Kijk, Dat mensen subjectieve ervaringen hebben, dat, natuurlijk, dat, dat mag. Maar ik vind als je op internet alleen maar leest van... Ja, het, is, het is ook wel eens goed dat, uh, hoe moet ik het zeggen... Dat mensen lopen soms een beetje leeg op internet, vind ik. Of heel vaak zelf. Ja. Bijvoorbeeld met hele, met hele, met hele uh, zwart-wit standpunten. Bijvoorbeeld. Uh, over paracetamine gesproken. Er zijn hele sites voorgeschreven. met mensen die allerlei complottheorieën hebben over paracetamine, mm -hmm. Dat het een complot is om uh, mensen verslaafd te maken aan antidepressiva. En... Maar dat ligt natuurlijk veel genuanceerder. Want ik, ja, mijn standpunt is bijvoorbeeld. dat als je medicijnen gebruikt. dan ben je ook zelf verantwoordelijk om te kijken wat het met je doet. en de, en de voor- en nadelen af te wegen. Maar uh, wat mij opvalt is op dat internet over zo'n onderwerp. ja, dat het. Ja, je wordt er eigenlijk heel weinig wijze van, want je, je, je, je komt voortdurend de meest extreme standpunten tegen. Ja, en dan weet je nog niet wat er waar is. Dus als je wat jij nou zegt over, uh, over worteltjes, dat is eigenlijk net zoiets, bewijs gaan ja. van spreken. Ja. ja, en nee, dat blijft allemaal way. bewaard, dat moet allemaal maar bewaard ja. blijven. Ja. Ja. Ja. En by the, ja. way, by the way, weet jij, uh, dat jij, dat zou je ongetwijfeld weten, De vraag ik me ook wel is dat bijvoorbeeld dat radioprogramma wat jij nu presenteert, ik weet niet hoe lang ja. je dat al doet, vijf jaar of zo misschien wel nou, langer? ik dacht daar laatst dacht ik erover na, maar volgens mij ben ik begonnen in 2001, maar ik ben ja. wel steeds met periodes weg geweest. Ja. Maar weet jij of elke uitzending in, in, in dit voorbeeld van jouw programma... elke uitzending die jij hebt gepresenteerd nog ja. ergens digitaal opgeslagen is bij de Omroep? Of? Um, ja, ja. Oh ja. Ja, ja dat wordt, de, de, voor een heel groot deel ligt dat bij beeld en geluid. Hè? Hier op het Mediapark, dat prachtige kleurige gebouwen dat mensen wel eens zien ja. als ze hier voorbij rijden. Ja, vroeger, vroeger, de, vroeger hoorde ik vaak uh, ook omroep, maar omroep, uh, mensen op de radio of tv zeggen dat er eigenlijk uh, heel veel vernietigd was uit het ja. verleden. Voor het ja. digitale tijdperk. Ja. Omdat, en ook banden die sleten ook en zo. Maar ik denk tegenwoordig kun je denk ik, alles gewoon zonder problemen oneindig bewaren. Ja. Dat, uh, je hoeft geen archiefruimte meer te maken. Ja, ik zeg maar. weet niet of er op een gegeven moment komt er wel een probleem, denk ik altijd. Maar ja, dan bellen ze me wel. Maar heb jij wel eens dat je bijvoorbeeld, uh, om wat voor reden dan ook... of omdat je iemand nog eens spreekt of zo, dat je denkt van... Uh, ik zou een aflevering van drie jaar geleden nog eens willen terugluisteren... en kun je dat dan heel makkelijk terugvinden, zeg maar, op de digitale... Nou, nee. Nou, nee. Ja, toevallig, want ik heb ooit uh, bij BNN gewerkt... Mm -hmm. En uh, toevallig was ik daar laatst naar op zoek. Omdat toen ik wegging bij BNN had ik een mand op mijn tafel, op mijn bureau gezet... met alle uitzendingen die ik wilde bewaren. Bijzondere uitzendingen. Uitzendingen die we in New York gemaakt hebben. Uitzendingen die nou, nog grappiger waren oh, bedoelt, dan andere. Je bedoelt een mand met banden dan? Nou, uh, een mand met cd'tjes was het. Oh ja, cd'tjes. Dat, dat tijdperk. En... Ja. en uh, um, uh, toen kwam ik de volgende dag, mijn laatste werkdag, kwam ik terug. En toen dacht, de, had de schoonmaker gedacht van, oh, dit is een man met vuilnis. En die <laughs> heeft dat allemaal weggegooid. Dus er stond... Oh. Nou, ik heb gewoon gehuild, kan ik je ja, vertellen. Ja, kan me heel goed voorstellen. Ja, terwijl ik... Er is maar één uitzending waarvan ik regelmatig nu denk van, oh, die zou ik nog weer terug willen ho horen. Ja. En dat is er eentje waarin ik uh, uh, samen met mijn collega Sander de Heer toen mijn moeder ging bellen. Oh ja. En mijn moeder was toen zo grappig dat ik nu, no nu nog wel eens denk: van, nou, wat zou ik dat nog graag. Ik kan me dat herinneren, ja, dat was weer bij een ja. Nee, ik gehoord, Niels. Ja. Ja, ik, ben, ik, luister, ik, ik heb geen tv, dus ik luister, ik luister voornamelijk radio. Dus ik kan me veel wel oh, herinneren. Oh, grappig. Maar nou, goed, okay, maar verder, maar ik luister nooit wat terug, want ik, ik moet je niet verder vertellen hoor. Maar, nee, maar ik vind mezelf niet ik om aan luisteren. te horen. Oh. Dus ik luister nooit mezelf terug. Dus, maar ja, ik denk wel eens, het zou leuk zijn voor de kinderen. Maar, misschien... maar uit, het feit, uit het feit dat je no nooit ontslagen bent... kun je afleiden dat, dat jij de enige bent die dat vindt. Waarschijnlijk. Nou, dat ik durf stellen. wel te stellen dat dat niet zo is. Maar uh, uh, in ieder geval uh, uh, score ik gemiddeld niet zo slecht als alleen bij mezelf. Maar uh, uh, wat ik nog zeggen wilde is dat ik wel... als, als dat allemaal bewaard was gebleven, die mand... Mm -hmm. Dan had ik dus inderdaad een enorme mand vol bandjes en dingetjes. En waarschijnlijk was dat dan gewoon blijven liggen totdat ik een keer omviel. Ik heb nog twee vragen als het mag. Ja joh, want het, is pas, uh, het ja. is pas tien voor half drie. Ja. Het eerste is even zakelijk dan. Wat ik me dan afvraag. Jij, jij, hebt het al, jij zei van al die dingen worden tegenwoordig digitaal bewaard, alle programma's. Ja. Kun jij daar als omroepmedewerker, kan iedereen daar... Kan iedereen die bij de omroep zo'n vak hebt, als jij daar zelf bij? Of heb je daar een systeembeheerder voor nodig om dingen terug te vinden? Of de zo? meeste mensen kunnen daar wel zelf bij. Oh ja. Ja. ja. En ten tweede, toen, dat vind ik ook interessant, psychologisch, toen jouw mand was weggegooid. Ja. Ben jij dan zo iemand die... Uh... <laughs> die heel kwaad wordt op, op, op zo'n zo schoonmaker... of een klacht in die gaat dienen bij dat bedrijf? Of, of neem je gewoon je verlies en denk je van... nou ja, mensen maken fouten en uh, helaas pindakaas? Nee, maar die, die mensen konden daar niks aan doen. Want het was mijn eigen schuld. Als je een mand, mand nee, die eruit ziet als rotzooi neerzet... alleen ik heb toen wel... ik herinner me wel dat ik naar mijn baas ben gegaan... met de tranen in mijn ogen van... kun je me helpen? Kunnen we iets... Ja. maar ja, één telefoontje waaruit bleek... dat dat in een enorme bak met uh, een afgevoerd... Naar een stort, vuilstort. stort. En, um, dus ik heb nog wel overwogen te gaan zoeken. Zo erg was het wel. Ja. Ik heel erg, denk ik. Ja, ik vind het interessant, want ik, ik vind. Ik, sommige mensen die. je uh, hebt ook wel eens in organisaties als, als dingen kwijt zijn of zo. dat mensen heel erg snel dan. Uh, vind ik altijd heel flauw dan zeggen van dat al de schoonmaker wel gedaan hebben. Maar dan denk ik. Uh, ja, dat vind ik altijd een beetje flauw. En als het gebeurt dan moet je ook zo reëel zijn van, ja, iedereen maakt fouten en ik heb het daar neergezet, dus ik ben het wel heel veel... Met jou ja, overgezet. en een schoonmaker kan niet inschatten dat zo'n mand met... Uh, met weet, je, weet je, want daarin heb je ook gelijk... er gaat gewoon ook heel veel weg, hè? zeker nu met die digitalisering. Denk, mensen komen in zo'n archiefkast en zien ja. dozen en dozen en dozen... met banden en cd'tjes oh, ja. en denken, ja, wat niemand die dat nog gaat digitaliseren... want dat kost veel te veel geld met al die bezuinigingen bij de omroep... Dus dat gaat. Uh, van, de VPRO had vandaag een oud interview met um, uh, uh, Pim Fortuyn teruggevonden. Ik had er een paar fragmenten van gehoord vandaag. Ja. ja, en uh, die hebben ze online gezet op hun, op hun site. Maar, maar ze hadden dat, dat hebben ze dus ook ergens teruggevonden. Dus daar hebben ze ja. blijkbaar wel nog. Uh, iemand, waarschijnlijk een stagiair, gezegd van... nou, ga er nog even doorheen om te kijken of er, uh, of er nog iets in zit wat bewaard uh, moet blijven. Dat doet me heel erg denken aan toen mijn, uh, mijn, mijn uh, gewaardeerde overleden vader... Uh, in het ziekenhuis lag, uh, tien jaar geleden. Toen, uh, die had een kunstgebit. En dat, wel, ja, dat is best duur natuurlijk. En ik geloof dat dat wel 700 euro kost. En dan hadden wij dat... Uh, een van ons was bij hem op bezoek geweest of zo. En toen, zeiden we, toen had een van ons, mijn vader had zijn kunstgebit uitgedaan van... Nou joh, ik doe dat even in een zakdoekje voor je. Dan, dan ligt het ook wat schoner en droger. Maar dat was ook weggegooid de volgende dag door de schoonmaker. Ja, daar sta je dan. Ja, dat is dan... Dan sla je jezelf voor je kop van... had ik het nou maar even in een laadje gelegd of in een bakje gedaan of zo. Eigen schuld, dikke bult. Maar het is wel een beetje zuur inderdaad. Ja, dat is, dat is... Nou ja, goed. Het doet soms een beetje zeer, maar aan de andere kant... je kunt niet alles bewaren. Shit happens ook, hè? Ja, dat is waar. Ik zit even te denken... ik wou eigenlijk Save Tonight draaien, denk ik nu. Wat ja, wil je draaien? heel toepasselijk, hè? Nou, ik zat een beetje te denken aan uh, weggooien en uh, bewaren. En, uh, want terwijl we zitten te praten... dwalen mijn gedachten alweer af, voor Zo ben ik dat ook wel weer. En ik dacht opeens Save Tonight. Maar ik moet even bedenken van wie dat ook... Save safe. Tonight, Tomorrow Will Be Gone. Um, hè popdikkie. Als je ook nog... Uh, ja, ik heb ooit... Dat is even een, echt een heel kleine, heel grote terzijde. Ik heb ooit nog eens uh, met jou gemaild over een verzoekje voor de Disco-uur. Ja. Toen, toen zei jij heel vriendelijk uh, en heel terecht zei je ook van... je moet wel in de rij staan, want ik heb 400 verzoekjes. Ja. Maar ik nu, nu ik je spreek, wou ik toch vragen of je daar nog eens aan wilt denken, dat verzoekje. Uh, uh, de ja, maar was het, uh, wat was het wat je wilde? McArthur Park van Donna Summer. Oh, maar weet je wat we dan doen... Want um, uh, we hebben tegenwoordig uh, kun je op nachtsuster.net kun je stemmen over welke discoplaat je wil horen om vier oh, ja. over vier. En, en zet ik hem volgende de... week zet ik hem in het pol. Want nu staat pol voor. Deze week staat er al op. Volgende ja, ja. week zet ik hem erin. Goed. Goed. Ik ben benieuwd of iemand met een, uh, met een uh, helder antwoord kan komen over mijn vraag. Oh ja, want je had ook nog dat een vraag gesteld natuurlijk. Ja. Uh, en, en dat was natuurlijk verwijderde bestanden van telefoon en computer. Uh, uh, die, die blijven altijd nog een beetje ergens bewaard. Hoe zit het als je in Soundcloud of andere uh, centrale bewaarpunten werkt? Goed. Als je dat definitief verwijdert, is het dan weg of blijft het ergens, ja. Kijk, helemaal duidelijk. En ik heb Safe Tonight gevonden, want dat was natuurlijk van Eagle Eye Cherry. Dankjewel Niels. Uh, ja, ja, tot kijk. Ja. Ja, bedankt Oké, okay, uh, hoi. And the light, you and me, and the bottle of wine, gonna hold you tonight. Uh, well, we know I'm going away, and how I wish, I wish it were so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery. Fight the breakup, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone, Sick tonight Fight the breakup, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a lot on the fire And it burns like me for you Tomorrow comes with one desire To take me away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 I'll be done koester vannacht, want morgen dan ben ik verdwenen. Nou, dat geldt voor een hoop dingen. 0800-1121 als je een vraag hebt of een antwoord wil geven natuurlijk op de vragen die al gesteld zijn. David wil graag weten hoe het toch komt dat in uh, films of uh, televisieseries als er dan zo'n foto in beeld komt, bijvoorbeeld van de acteur in kwestie toen hij jong was of uh, op school zat, dat het altijd zulke verschrikkelijk slechte foto's zijn. Vraagt zich af of daar dan geen budget wordt wordt gemaakt of dat mensen dat vergeten. Dus uh, hopelijk is er iemand wakker die een beetje verstand heeft van... Uh nou, filmsets en dat soort dingen die daar iets zinnigs over kan zeggen. En Niels, daar sprak ik zojuist mee, die wil weten... of uh, verwijderde bestanden... of nee, bestanden die je uh, bewaart in een uh, centraal bewaarpunt... zoals, uh, ja, je hebt verschillende systemen daarvoor... maar de iCloud is er één daarvan. Uh, of je, als je het daar verwijdert, of het dan ook echt wel verdwenen is... of als het dan ook altijd nog te achterhalen is. En zo ja... Uh, waar blijft dat dan allemaal? Waar wordt het dan allemaal bewaard? 0800 1121. Dirk. Ja, dat was dit. Hallo. Uh, ik bel met een pipet. En ik had net contact uh, met jouw. Uh, ja, hoe, hoe moet ik het noemen? Uh, met uh, degene die achter de schermen zit. Ja. Ik zei al, ik hoop dat ik het volhoud. Ik hoop dat deze lijn het blijft houden. Ja. Maar goed, uh, ik had uh, twee vragen. Nou. Uh, eerste vraag is, waar komt het woord drankorgel vandaan? <laughs> en dan waarschijnlijk, ja. waar komt het woord orgel in drankorgel vandaan? Want uh, ja. Okay. Ja. ja, Waarom heet een drankorgel een drankorgel en niet een, ja, ook een suipschuit? Ja, maar... ja, ja goed, uh, orgel, dat, uh, ja, ik weet wat een orgel is, maar goed, uh, dat, uh, ja... Word je er dat vaak allemaal... voor uitgescholden? Nee hoor, dat valt mee. Oh, oh oké. Okay. Goed. Ik nog een vraag. Ja. Uh, het gaat om uh, een echtscheiding. Uh, uh, ja. uh, kinderen zijn bij mij na de scheiding, of na de trouwerij geboren. Ja. Of, uh, voor de trouwerij geboren, ik moet het goed zeggen. Voor de trouwerij. Je kinderen... De kinderen, ja. Nou, ik ben uh, wak... ik laat heel concreet zijn... Uh, 2000 en 2002 zijn de kinderen geboren. Ja. 2003 getrouwd. Uh, wel kinderen erkend. Ja. Uh, gescheiden in 2011. Ja. Hoe zit dat met de volgendij over de kinderen? Weten mensen daarvan, van hoe dat precies zit? Maar dat weet je toch zelf wel? Nee, dat weet ik zelf niet. Oh. Want dan lig ik nou maar in de klins. En mijn advocaat weet het zelfs niet eens. Nou. Maar wat, ja, wat is dan, wat is precies de vraag? Want hoe zit het met de voogdij? Maar je wil weten waar je recht nou ja, op goed. hebt. Wat zeg ik, sorry? Je wil weten waar je recht op hebt, of niet? Ja, waar ik recht op heb. Oké. Okay. Of, of ik wel, uh, nou ja, goed. Normaal ben je, kijk, de kinderen wonen bij haar. Ja. Die wil niet een uh, beetje Dat vind ik een beetje moeilijk. Maar goed, uh, hoe het precies zit. Ja. En jullie zijn gescheiden in welk jaar? Uh, dit jaar. Dit jaar. En, en de kinderen nou ja, zijn dus... Het loopt, het loopt nu nog hoor. Ja. Dus, uh, goed, maar goed, mijn advocaat weet zelf niet precies hoe het zit. Maar wat weet je advocaat dan niet? Want een advocaat hoort dat toch nou, tenminste... Nou, uh, zij, zij zegt van... Uh, ja, je hebt de kinderen wel erkend. Maar het schijnt ook zo te zijn dat je dan nog naar de gemeente moet gaan. Ja, ja. Of bij de rechtbank. Ja. Dat je dan nog... En toestemming, ja, toestemming, ik weet niet hoe het precies heet, maar dat je dan nou iets nog had moeten doen. Ja, dat klopt. Ik was getrouwd, ja. alleen die trouwerij heeft plaatsgevonden nadat de kinderen geboren zijn. Ja, ja. Ja, nee, ja, dat is maar een. Ik, ik heb de kinderen wel erkend. Ja. Nee, maar dat klopt. Er is dan ook nog... Uh, um, dat, dan moet je inderdaad... Had je inderdaad na de geboorte van de kinderen bij de gemeente... Ik ben ook even vergeten hoe het heet. Maar nog oh, eventjes nou, iets moeten het regelen. Ja. Het probleem is even dat... Nou ja, mijn ex dus. Die zegt dus nu van... Nou ja, goed, jij hebt geen recht meer op de kinderen. Ik heb oh. jij hebt er niets meer mee te maken. Oh. Ah, dat maakt helemaal niet uit. Maar goed. Dat, nou. dat, is, allemaal, dat is allemaal privé. Nee, maar goed. Ja. Dan wil ik de mensen niet meer lastig op de radio. Maar dan denk ik van... Hoe zit het nou het algemeen? Ja. Ja, je had vroeger... Had je de dwaze vaders, hè? Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Ja, ja, ja. Ja, ik weet... Dit is, ongetwijfeld bestaat dat nog nee, steeds. Nee, ja. Maar goed, ik ben eerder gescheiden. En ja... het is natuurlijk heel ver dat zeker gescheiden bent. Maar goed. Dat was allemaal makkelijker. Maar nu... Ja, ik zit er helemaal mee. Ja, dat begrijp ik, Dirk. Maar dat is ook een verschrikkelijke situatie. Dat is ja. e e echt heel naar. Maar zelfs mijn advocaat kan het mij niet duidelijk maken. Nee. Nou, um, ik zeg 0800-1121. Want dit is ongetwijfeld iets wat wel iemand in ieder geval een beetje oh. toe kan lichten. Van dus Spil. ja, dus 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Dirk. Is goed. Oké. Okay. Ja, Jij bedankt voor je vragen. Okay, Hoi, daad. sterkte. Uh, Valentijn. Dag, Astrid. Hallo. Uh, ik hang al een hele tijd aan de lijn. En moet ik nou even iets zeggen over Dirk? Jo, nou, dat moet niet. Nou, mag, hè? Ja, mag wel. Ja. Ah. Ik denk, kijk, als hij de kinderen erkend heeft... Ja. voordat hij getrouwd is met de vrouw waarmee hij die kinderen gekregen heeft... Ja. dan heeft hij ten tijde van voor dat huwelijk niet autom automatisch de voogdij gekregen. Nee, dat moet je nog regelen hè, dan. Ja, en, en dat had hij dus bij, bij het sluiten van het huwelijk... bijvoorbeeld door huwelijksvoorwaarden of iets dergelijks... Uh, nog even moeten afspreken dat hij na het huwelijk... dan ook tij, uh, als, met, met, met die partner waar hij dan getrouwd was... dan ja. ook de voogd werd van die kinderen. Ja. Nou, dat is dus blijkbaar, niet als gedaan. ik het nou goed begrijp... tijdens dat huwelijk uh, nog niet gebeurd... Nee. En nu, nu is die weer van haar gescheiden voordat het überhaupt ooit is gebeurd. En dan is het als het ware als, als, alsof dat huwelijk eigenlijk nooit heeft plaatsgevonden. En heeft hij nog steeds de rechten, of, of, oftewel geen voogdijrechten. Of, of geen andere rechten dan dat hij alleen maar die kinderen ooit herkend, herkend heeft. Ja. En als hij dat tijdens het huwelijk wel afgesproken had... Uh, dan uh, had hij nu wel een recht kunnen claimen. Maar, ja. maar nu wordt het veel, veel moeilijker. En daarom denk ik ook dat het voor die advocaat een hele puzzel is... Ja. Om, om voor uh, de vader te zorgen dat die vader bezoekrechten uh, et cetera krijgt. Ja, het is eigenlijk heel bizar. Want als je kinderen hebt erkend... dus de, de, iedereen weet dus, of tenminste weet... in principe is het zo dat je dan gewoon de vader bent... en dat je dan nog steeds geen enkel, uh, geen enkel recht hebt... Ja, en ja, in, in, in gewone mensentaal zou je denken, nou ja, hij is toch gewoon de vader? Ja. Kom op. Ja. Maar <laughs> omdat het dus nooit formeel goed geregeld is, staat hij, staat hij in juridische zin uh, behoorlijk zwak. Oh, en ik denk dan altijd, als toch gewoon alle ouders het belang van de kinderen maar voorop stellen. Ja, en, en waarom doe je het er zo moeilijk over... Uh, ja. Weet je, je bent toch ook met die man getrouwd geweest. En, ja. en oké, okay, dan is het op een gegeven moment... Die, ik bedoel, die kinderen zijn ontstaan voordat je ging trouwen. En het waren samen je, jullie kinderen. En dan, toen ging je misschien wel om, omdat er eenmaal kinderen waren, met elkaar trouwen. En dan gaat, loopt die relatie toch stuk. En dan zeg je van, nou nee, uh, sorry hoor. En dan, en dan maak je eigenlijk misbruik van de situatie dat er toen ten tijde van het huwelijk formeel even niet goed geregeld is. Ja. En dan kom je inderdaad... precies in, in, in die situatie van de dwaze vaders. Ja. Maar er zijn ook een hoop dwaze vaders... Uh, die, die juridisch nog veel sterker stonden. En... en, en die ook nog steeds iets hun, hun kinderen kunnen zien. Ja. Maar goed, dat was eigenlijk niet de reden waarom ik belde, hoor. Nee. Maar uh, ik... ik, ik Zo'n verhaal spreekt me ook wel aan. Hoor. Ach, ik vind zo'n verdrietig onderwerp ja, het altijd. Ja, ontzettend verdrietig. Maar, maar toch is er. Uh, heel veel vrouwen denken dat ze hun kinderen. Uh, de, als, als ze het beste voor hebben voor hun kinderen. Dat het het beste is om hun vader nooit meer te zien. En daar kunnen natuurlijk honderdduizend redenen voor zijn. Maar ik blijf het altijd verschrikkelijk verdrietig vinden als het uh, moet gebeuren. Nou, ja, maar ik denk dat het voor die kinderen. Um, op, op latere leeftijd ook gewoon heel naar is. Dat ze nooit op wat voor een of andere manier een relatie met, met, met, met hun vader hebben kunnen opbouwen. En ja, dat... maar er zijn ook weer gevallen, Valentijn... waarin het beter is dat je je vader nooit ziet. Ik, ik weet het niet. Er dus ja. spreekt natuurlijk vaak ook een vorm van rancune en jaloezie. Ja. En vaak een rol bij dat je die man de deur uitzet... en hem dan ook echt helemaal de deur uitzet... en uh, dat je hem ook niet meer gunt dat hij contact met die kinderen... Krijg. Ja, en dan ook, ook, ook, moet je naar de kinderen ook, ook, kijken en niet naar jezelf, precies, vind ik. Ja. Goed, maar daar belde je dus niet over. Sorry. Nee, ik, ja. uh, <laughs> ik belde <laughs> voor, voor het vorige onderwerp. van. En dan <coughs> kan ik je eigenlijk ook iets zeggen. Die fruitman die weggegooid is, <coughs> die is nog te herstellen. Oh? Maar in ieder geval, het eerste is alles wat digitaal ooit opgeslagen is geweest. Bij, bij Gmail en... Um... Hotmail enzovoort. Ja. Als je dat verwijdert... Ja. het enige wat je doet... is dat je in je account... de ruimte die je daarin bezit... eigenlijk weer vrij maakt... Uh, om, om daar weer nieuw, nieuwe ruimte van gebruik te maken. Dus, dus als je op een gegeven moment... je, je Gmail-account zoveel MB's... vol met berichten hebt staan... Ja. Dat, dat die vol is... Ja. dan moet je een beetje opruimen. Ja. Maar... Uh, alles blijft daar wel ergens in die systemen zitten. Maar hoe kan, hoe kan dat? Nou, <laughs> ja, het is vroeger had vraag. je een computer... en je had misschien een, een, een, een, een schijf, harde schijf van 5 GB. Ja. En nu al, die, die van mij heeft er eentje van 200 of, of 400 GB. Maar als je nu al een laptop koopt, is het nog veel veel minder. Ja. En met digitale cameraatje. Daar zit een heel klein dingetje in. En dat is nog kleiner als, als, als een, een, een, een, een, het, het puntje van, van een uh, punaise. Oh. En, en daar staat ook al 5 GB op. Maar vroeger, kan het dan zo zijn ja, dat, dat ik alles... Dat het een hele grote doos was met een harde schijf. Dus die techniek gaat zo steeds verder. steeds verder, Dat het dus op steeds kleinere ruimte steeds meer kan opgeslagen worden. En ik dacht zelfs ooit ook, als ik mijn harde schijf formateer of, of schoonpreeg... Ja, ja. dan is alles weg. Ja. Dat is niet zo. Het enige wat bij het formatteren gebeurt, is dat zeg maar de vlaggetjes... Ja. waarmee het, het, het bestand direct teruggevonden kan worden... dat die verwijderd worden. Maar wat er op die harde schijf werkelijk staat, dat wordt niet gewist en met speciale technieken, kan dus alles weer opgespoord worden. Maar dat betekent dan toch dat we over honderd jaar... Ongelooflijk zo... veel informatie ja. hebben. En um, dat er, er komt steeds meer informatie. En, uh, en ook steeds meer... Dat heeft nieuws. bijna een naam Ik heet Valentijn, we noemen ook weleens Niels Fali... Heeft het heel goed ja. gezegd. Er, er staat dus ook een enorme bulk... Onder andere op, op Wikipedia en zo. Van onzininformatie. Ja. Want iedereen kan maar. Uh, nee, maar dat is nog toegankelijke informatie. Dat is informatie die dat wordt neergezet om te gebruiken. Om te, ja, maar toegankelijk zoals, te zijn. Net zoals Niels gebruik ik ook uh, paarsatine. Oftewel ook zat. Nou, kunnen we een club en, beginnen. Hè, ja. En nou, dan zijn er dus heel veel mensen die op forums. En op Wikipedia. En weet ik wat. Allerlei verhalen daar overschrijven en bijplaatsen. Waarvan het gros van die verhalen niet eens wetenschappelijk onderbouwd. Dus je kunt de grootste kletskoek daar neerschrijven... en als later mensen gaan googlen omdat ze informatie willen hebben... over bijvoorbeeld paratroctine of xeroxat... dan komen ze dus zoveel hits tegen. Ja, het wordt een rommeltje. Het wordt een ontzettende smeerboel, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Maar, maar dus... wat ik me nou afvraag is... Um, alles, wat dus, uh, alles wat je dus bijvoorbeeld... die iCloud, hè? Alles wat je daar opzet... en je, je wist het van je eigen, van je eigen harde schijf... Dan, is het, dan staat het op je eigen harde schijf. En wat als je het uit die iCloud weer haalt? Blijft het dan daar ook nog ergens wat, wat, wat bewaard? Als op die externe server staat. Als ja. jij een, een Gmail-account hebt. Ja. Daar staat al die informatie. Ook op de harde schijven van de firma. Uh, uh, hoe heet het? Uh, YouTube of, of de firma Gmail. Maar en kan en... het dan ook zo zijn dat mijn harde schijf vol is. Terwijl ik alles gewist heb? Ja, jouw harde schijf. In, in jouw computer... Ja. als je echt wil we zeker weten... Dat, dat, dat, dat alles wat daarop staat... vernietigd wordt... Ja. dan moet je hem op de barbecue gooien. Oh. Dan moet je hem verbranden... bij wijze van spreken. Oh. Dan weet je dat het echt vernietigd is. Maar als je hem dus formateert... en weer opnieuw gebruikt... Ja. dan blijft het er gewoon op staan... totdat je natuurlijk die ruimte... weer overgeschreven hebt met andere informatie. Het enige wat, wat het formateren doet... Is de vlaggetjes weghalen. En hoe overschrijf je dan met andere informatie? Nou ja, als je dan een nieuw document erop plaatst. wordt er elke keer een stukje bij beetje. die oude informatie natuurlijk. Oh. Je moet het voorstellen als een cassettebandje. Oh. En, en nou kom ik terug op jouw mand die je verloren hebt. Ja. Ik, ik heb ook wel eens een tijd bij, bij de regionale omroep gewerkt. Ja. En er liep altijd met elke uitzending. liep er een archiefband mee. Ja. En volgens mij gebeurt dat misschien... En toen waren dat gewoon cassettes. Ja, maar wat, uh, we, wat is weggegooid? Die... Dat waren de archiefbanden. Toen, toen waren dat van die grote revox spoelen maar... En dat werd van de hele week bewaard. En dan Valentijn. Dus, uh, zetten we dat dan later op een wat kleinere ja. cassette. En als ik als verslaggever dan over een onderwerp na, na een paar weken... nog een keer een fragment nodig had, kon ik dat dan terugvinden. En dat bleef een jaar staan op de redactie... En dan daarna ging het naar het gemeentearchief in Amsterdam. En maar... ik denk dat, dat al die programma's die, die jij in die fruitmand had... Ja. die zijn allemaal ook op een gegeven moment op archiefbanden nee. gezet. Nee, want archief... dat waren de archiefbanden. Nou, ik neem, niet, ik neem aan dat zij jou niet de originele archiefbanden nou, gegeven Nou, ik neem aan van wel, want ik maakte die archiefbanden. Want in, in die tijd werd dus het programma opgenomen op een cd'tje. En al die cd'tjes werden gearchiveerd bij BNN. En op een gegeven moment werd het hele archief opgeschoond. Werd alles weggegooid. En toen had ik eruit gehaald de uitzendingen die ik wilde bewaren. Maar vol, volgens mij uh, wordt word, gewoon ook van elke uitzending... wat, wat, wat er überhaupt de eten in gaat... ook nog een archiefband mee... mee draait ook een, nog een archiefband mee? Nee. Uh, misschien dat de redactie <coughs> zelf uh, archief -cd liet meedraaien. Ja. Maar... Het was gewoon, zover eh, ik wist ook... Nee, maar de Valentijn, witte, want ik wil, witte, ik wil het even afronden... want anders zitten we hier zo over twee uur nog over te praten... wat voor mij en jou heel interessant is, maar verder voor niemand. Dus, Maar ik, dit, ik denk, ik denk het was het in die tijd... Nee, geloof me nou. Het was in die tijd zo dat daar verder niets meer van bewaard bleef. Maar wij moesten toen die banden bewaren... ook om te bijvoorbeeld dus zodat de re reclamecodecommissie. Ja, maar dat was weer kon, kon, kon tien jaar, jaar daarvoor. ...die ik een reclame had gemaakt. Ja. Dus misschien moet er toch een tweede kopie... Nou, het, het, het klinkt heel goed, Valentijn... maar ik weet zeker dat het niet misschien zo is... want ik heb je, het nagevraagd. Misschien geef ik je valse... Ja, je hebt me valse fruitman de hoop gegeven. Nou, toch, toch denk ik van... als je ook bedenkt dat, dat er echt hele oude programma's... <coughs> teruggevonden kunnen worden. Ik, ik denk van nou... Het, het moet nog terug. Maar zou je het allemaal nog zo uit die enorme hoeveelheid überhaupt nog kunnen terugvinden en kunnen uh, terugluisteren? Terug ik, heb, ik heb ook heel veel. ergens nog een koffertje vol met cassettes. met, met repos die ik ooit, ooit gemaakt heb. En ja, daar ga je toch ooit. Je komt er toch niet meer toe om, om het. Het is, het is ooit in de eten gezonden, Het is geweest en het is gebeurd. Ja, dat is ook zo. Nou, ik laat het nu los. Dank je wel, Valentijn, voor je antwoord. Maar in ieder geval, eigenlijk is het ja. wel zo... dat alles, alles tegenwoordig steeds meer uh, uh, bewaard blijft. Ja, nou, we... Valentijn, nu... we gaan het echt nu afronden. Want we kunnen uren praten, volgens mij. Dank je wel voor je bijdrage in ja, ieder dankjewel. geval. Dag, daarvoor. Goedendag. Meneer of mevrouw Van der Wal? Hallo? Iemand... Nee hoor, niemand. Hey, ze zijn er nog niet, hè? Krijg ik krijg nou Valentijn gewoon weer terug. Ja, ik hing nog. Nou, ja, we kunnen uren praten, dan kunnen we mooi het witje vullen. Ja, ik zal even. Ja, gewoon nog eventjes iets verzinnen. Ja hoor. Nee, ja, ja. Er, is, er is altijd iemand hoor, die alweer in de rij staat. Dankjewel, Valentijn. Ria, goeienacht. Hallo, goeienacht Astrid. Hallo. Hallo, nou, ik ben al aardig op leeftijd, tenminste, dat vind ik. Hoeveel jaar ben je dan? 68. Oh. En ik computer ook. Goed met zo. Veel plezier. Goed zo. Maar dan gaat er wel eens een keer, dan crasht die computer. Ja. Dat gebeurt dan. Nou, dan wordt de computer dus op... helpdesk vannacht, ja. Ja, nou, daar <laughs> heb ik heel veel hulp van gehad. <laughs> um, ik belde dus en um, nou, alles is weer geregeld. Nieuwe computer, nieuw wacht wordt ingevoerd. En wat schetst mijn verbazing... Uh, ...zodra die geopend is, begonnen er e-mails binnen te rollen. 1200 en zoveel. Zo? Ja. Dat was dus mijn vorige e-mailadres. Want als je een nieuwe uh, computer opstart... ...moet je een nieuw wachtwoord gebruiken... Hè, ...om je nieuwe e-mail in te stellen. En dat was dus op het, wachtwoord, op het vorige wachtwoord... ...dat ik zo'n drie jaar gebruikt had. Ja. En al die oude e-mails kwamen stuk voor stuk binnen... Ja. Dus die zijn ergens bewaard geweest. Ja, nou nee, ja. ja. En ja, ik heb ze toen ooit allemaal verwijderd. Ja, ik wel, maar ergens zijn ze bewaard gebleven. En volgens horen zeggen, die is dat bij de provider geweest. Mm -hmm. En dat moet je daar dan ook weer kunnen verwijderen. Maar hoe, dat weet ik dus niet. nee. Nou ja, uh, uh, blijkbaar moeten we dan alles uh, op de barbecue zetten, hoor ik net van nou, Valentijn. Als je, er, uh, als je er vanaf, vanaf ja. wil. Ja, maar ja, dat, dat ding was hartstikke overleden. En dan ga je een nieuwe computer opstarten en dan krijg je ze alsnog binnen. Ja, daar ben je mooi klaar mee. Ja, maar dat, ja. Is, ja, dat is dan weer een, uh, uh, een ander systeem, hè? Ja, ja nou ja. Goed. Maar goed, dat was mijn verhaal. En uh, wat heeft u gedaan? Want, of jij, Ria, sorry. Maar wat ja. heb jij gedaan? Heb je al die mailtjes nog doorgenomen? Of heb je ze zo alle nee, 1200 weer naar je? ik heb allemaal verwijderd. Niet nog ja, eventjes, uh, eventjes uh, gekeken? Nou, ja, zo hier en daar wel eentje. Maar dat ik dacht, ja, jeetje, dat heb ik allemaal al gezien. Ja. En dat heb ik allemaal al behandeld. Ja. Dus ja, um, 1200, zoveel, dat... Ja. Ik, ben ik ben wel even bezig geweest. En wie zijn dan al die mensen die jou mailen? Uh, ja, vrienden in het buitenland. Oh. Ik, ik, heb, ja, heel, ik heb 25 jaar in Afrika gewoond. Ik oh. uh, ben inmiddels al weer 30 plus jaar terug in Nederland. Maar heel veel vrienden van daar zitten ook overal verspreid in het buitenland. Ja. En dat is dan de leukste manier om contact te houden natuurlijk. Nou, zeker, inderdaad. Ja. ja. ja. Nou, dan, uh, maar de, uh, bewaar je dan ook wel eens iets? Ja, ik bewaar best wel. En ja, uh, ja ik heb nu geleerd om dat ook, uh, om een backup te maken. Och, dus, ook nog. Uh, ja. Ja. ja, en alles goed archiveren, hè? Ja. Ach, ja. Nou. nou, dankjewel Ria voor je telefoontje. Graag gedaan hoor. Dag. Dag. We turn the sender. We turn the sender. I gave a letter to the postman, he put it in his sack, bright and early next morning he brought my letter back, she wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such song. mailbox and sent a special deed bright and early next morning it came right back to me she wrote upon it "Return to sender address unknown no such person no such zone time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. The on it, return, descendant, address unknown. No such number, no such so Return to sender van Elvis natuurlijk. Ben? Een vriendelijk goedemorgen morgen, De hey, man van de asperge. Ik wou net zeggen, het is aspergetijd, hè? <laughs> ja, maar daar ga ik het niet over hebben. Oh, oké. Okay. Nou, waar gaan we het nu over hebben, Ben? Uh, ik wil graag weten waarom vrouwen zoveel van <laughs> chocola houden. Want ik krijg die rommel er niet in. En, en ik geloof ook dat er heel veel mannen zijn die zeggen, maar nou dan loop ik wel even een blokje om. <laughs> maar jij lust, lust jij geen chocola? Uh, ik kom er niet doorheen. Nou, ook geen, geen paaseitjes ook niet? Nee. Oh. Nou, je hebt wel van die, uh, van die dingetjes en er zit een beetje pepermunt in. Maar dat bent, oh, je, lekker. Die ben je ja, Kijk oh, je, kijk, kijk, kijk je, kijk. Zie je wel, dan heb ik je altijd genazen. Ach, nee, maar dit is, Ik wist niet dat het een. Ik wist wel dat een vrouwending. mind was. of zo heet dat. After, after mind of so. nee After Eight. Haftig. Ja, dit is een het is geen reclame dat jij dat lekker vindt. Mogen we gerust zeggen van die, van die de platte dingetjes die... Uh... In, in zo'n... Zo zo ja. ja, in zo velletje. Oh, ja, maar dat is wel hotelgedoe. Ja. Uh, nou, dat lukt wel. Dat krijg je nog wel weg. Maar een, uh, een paaseitje of een, uh, uh, een chocoladeletter? Die nee, nee, die laat ik liggen. Oh. Dus... Dus mijn vraag is Ja. Waar... Heb je zitten borrelen, Ben? Nee. Oh, zo klink je een beetje hoor. Ja. Nee, nee. Oh. Nee, nee, ik nee. heb de hele avond naar jou geluisterd. Oh ja. Mijn vraag is. Ja. Waarom houden vrouwen van chocolade? Ja. En mannen niet blijkbaar. Ah, ik wil er een beetje humor in uh, gooien. Uh, oh, want je vond het te serieus tot nu toe. Ah, ik, ik, dat vond ik wel eigenlijk. Oh, oké. Okay. Nou, ik gooi hem erin. Waarom vrouwen verzot zijn op chocola? Kijk. En bedankt. Ik heb honger. Dag Ben. Luisteren. <laughs> oh, hoi. Een kusje, Doei, lieve. Ja. Het. Nou, dag. Ook oh, heel ah. intiem meteen. Uh, John. Ja, hallo, mijn oh. schoenmelaar daarna. Hi, hallo. Ik uh, wil antwoord geven aan die man van die. wat uh, gezag aanvragen. Ja, ga je gang. Ik heb het papier hier voor me, ik heb het acht er of zelf ook al gevraagd. Oh. Hij kan gewoon naar de gemeente gaan. En dan? Nou, dan moet hij. kijk eens, kijk wat staat hier. Uh, sector familie en jeugdrecht, dan moet hij het gewoon aanvragen. Maar wat moet hij toch aanvragen? Het een gezamenlijk ouderlijk gezag. Ja, maar dan, dan moet zij toch ook tekenen? Ja, en als ze dat blijft wijzigen, ik heb je de rechter omvragen. Jeetje. En dan kun je dat dwingen. Oké. Okay. En, en ben jij ook gescheiden? Uh, nee, ben nooit geweest, maar ik had ook gezegd in, maar ik heb het ook omgevraagd. Oh, en? Nou, op een gegeven moment tekent het gewoon. Oh ja, nou dat is mooi meegenomen dan. Dat is dan een ja, ja. gelukje bij een ongeluk. Oké. Okay. Jij ja, houdt toch uh. allebei van de kind, dus uh, wel Ja, hoe heet het, zei je? Uh, se je? Sector, familie en jeugdrecht. Sector familie en jeugdrecht ja, Nou, moet hij daar maar melden. Maar als iemand er nog uit, een uit, aanvulling... Ja. Een uitreks uit het gezagregister krijg je dan. Gezag, gezag. Dankjewel hè. Ja, oké, okay, dat was het. Ja. Dag John. Oké, okay, bedankt. Hoi. Dag. Als iemand nog een aanvulling heeft op dit verhaal, dan kan het hè. Uh, 0800 1121 En dat nummer is de komende drie uur ook nog gewoon te bereiken... voor al je vragen en al je antwoorden... En dat is dus 0800-1121.